Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der Vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden daarheen, die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw God niet eidelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eidelijk gebruikt. Het vierde gebod Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag de Sabbat als Heeren in uw Schots. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is.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 Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heer en zei de schrijf het gezicht en stelt het duidelijk op tafelen op dat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Zie zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook dewijl hij trouwelooslijk handelt bij de wijn, een trots man is en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is die niet zat wordt, en tot zich verzamelt al de heidenen en verhader tot zich alle volkeren. Zouden dan niet alle dezelfde van hem een spreekwoord opnemen en een uitlegging der raadselen van hem? En men zal zeggen: Wee, dien die vermeerdert hetgeen het zijne niet is, hoe lange, en dien die op zich laat diks lijk. Zullen niet onvoorziens opstaan die u bijten zullen, en ontwaken die u zullen bewegen? En zult gij hun niet tot plundering worden, omdat gij vele heidenen beroofd hebt, zo zullen alle overgeblevene volkeren u beroven, om het bloed der mensen en het geweld aan het land, de stad en al de inwoners derzelfde. We dien die met kwade hierigheid giert voor zijn huis, opdat hij in de hoogte zijn nest stellen, om bevrijd te zijn uit de hand des kwaads. Hij hebt schaamte beraadslaagd voor uw huis, uitroeiende de vele volkeren, zo hebt gij gezondigd tegen uw ziel. Want de steen uit de muur roept en de balk uit het hout antwoordt die. <coughs> dien die de stad met bloed bouwt en die de stad met onrecht de Zie, si, is het niet van de Heer dat hij scharen, dat het de volkeren arbeiden ten vurige. En de lieden zich vermoeien te verheefs. Want de aarde zal vervuld worden met de heerlijkheid des Heer. Dat zij de heerlijkheid des heeren bekennen. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des heeren te zoeken. O getrouw, barmhartig. Vol en heilig God in de hemel. Wanneer we aan de morgen van deze dag mogen trachten om uw naam aan te roepen, zou u dan de misbare werking van de geest des gebeds willen schenken in ons aller harten, opdat er een gezamenlijke stem mogen opgaan aan een troon der genade. Want daartoe zijn we toch bij elkaar. Om tezamen Uw heilige naam aan te roepen. En om tezamen van Uw genade af te smeken. En om tezamen ons te vernederen in stof en als. Maar dat kunnen we zonder Uw heilige geest niet. Het moest ons tot schuld worden dat we zo hoog geklommen zijn. In onze afval van Uw den zalige God. Terwijl we in feite zo diep gezonken liggen. En dat we eraan ontdekt werden door uw genade. En dat het u behagen mocht met een oog van gunst en liefde op ons neer te zien. Dat u nog aan ons zou willen denken. Gij woont in de hoge hemelse heerlijkheid. En van uw troon aanschouwt u alles wat er op deze aarde gebeurt. En gij kunt uw aandacht net zo wel geven aan mensen aan de andere kant van de wereld, als dat u het aan ons kunt geven. En gij hoeft er uw aandacht niet voor te verminderen. En dat is een onbegrijpelijk wonder van uw almacht en van uw alwetendheid. Maar het zou zo groot wezen, dat u in gunst en liefde aan ons zou willen denken. Gij hebt in uw woord gezegd van uw kerk. Ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes. En niet als kwaads, opdat ik u het einde geef en de verwachting. O, dat we een verwachting zouden mogen ontvangen op u, de zalige God. Een levendige verwachting en een levendige hoop op de levendige God. Dan zouden we niet beschaamd worden. Het zou een teken zijn dat we onder die goedgunstige gedachten liggen. Een groter voorrecht is er in ons leven niet te bedenken. En dat u goed gunstige gedachten over ons hebt. Door u bemind en door u geliefd te mogen worden. Dat is het grootste voorrecht wat er is. Al zouden we alles op de wereld moeten missen en ontberen. Als we u tot ons deel hebben. Als we met u verzoend zouden mogen worden. O, oh, wat zouden we rijk zijn. Rijk bevoorrecht. Dan zou u dat uit genade willen schenken als we helemaal vreemd van u zijn, dat er in onze ziel een betrekking gelegd werd, en een band gelegd werd op de onbekende God, en dat we die onbekende God gaan aanbidden en aanroepen, om u te mogen leren kennen, om aan u verbonden te worden, en dat die hartelijke godsgemist, die innerlijke droefheid naar u vervuld te worden, dat we niet meer gelukkig kunnen worden buiten u, en dat we niet meer bekeerd kunnen worden buitenom de kennis van de Heer Jezus Christus. Zou u dat willen schenken en werken door middel van de preken op deze dag. En dat daartoe de geest uitgezonden mogen worden in ons midden. Want zonder die geest dan is het allemaal vormendienst. En dan is het leeg en dan laat het ons zoals we zijn. Maar de geest is het die levend maakt. O oh, die dierbare werking van de geest. Niet door de kracht, niet door het geweld. Maar alleen door mijn geest zal het geschieden. O geest des levens Kom aan van de hoogte En blaas in de dorre doodsbeender In onze harten, in de gezinnen In de families en in de gemeenten En in de kerken Nieuw geestelijk leven De ware vernedering voor u De hoge God En het oprechte werkzaamheden Des geloofs Dat uitzien naar u de zalige God O die eerste werkzaamheden Naar de Heer Jezus Christus Hoe kom ik toch met God verzoend Alleen en uitsluitend door uw aanbiddelijke Heer Jezus. Die aanwijzing in het dierbare evangelie mochten voor onze ziel waarde krijgen, en dat er werkzaamheden uitgeboren mogen worden om die dierbare borg en middelaar te mogen leren kennen voor eigen hart en leven. Als dat in ons midden nog mag wezen, als er nog overtuigingen mogen wezen, dan zou het zo groot zijn dat het door zou breken tot een overbuiging der ziel, dat er nog worsteling mag wezen. Hoe kom ik toch ooit tot God bekeerd, dat er dan nog eens een doorbraak mogen gevonden worden, in die zalige droefheid naar u, een levende van God, en de breuk opengelegd zouden worden, en als dat in ons leven gebeurt, is, en die werkzaamheden daar mogen zijn, naar de kennis van de Heer Jezus Christus, dat u het wilde versterken en vermeerderen, en wilde geven, dat het in die weg tot een afsnijding mag komen, van eigen werken, op uw bestemde tijd en wijze, opdat gij u zelf wilde Openbaren in een meerdere of een mindere mate... aanbiddelijke Zoon van God... als de gezegende gift als vaders... als de middelaar Gods en der mensen... En dat Gij boven alles dierbaar mogen worden in onze ziel... en als dat gebeurd mag zijn in ons leven... dat er nieuwe arbeid gaan worden... mag worden aan de genadetroon... om met die zalige middelaar... verenigd te mogen worden... door een zuiver geloofsvereniging... En dat er zo die geestelijke arbeid mag komen u te kennen als de grote goel. Als de naastbestaande bestaande losser die al de verloren goederen weer herstelt. In Adam zijn we alles kwijt. Een kennis van een zalige drieënige God zijn we kwijt. We zijn de liefde kwijt. En we zijn ook de zalige harmonie kwijt die er onderling was. Een zalige vrede was er onderling met elkaar. ...en het eerste dat gevrucht van de, de gevolgen van de zonde... ...waren de verwijten tegen elkander... ...en het beschuldigen van u... ...en in die diepte van ellende... ...het is er naderhand niet beter op geworden... ...oh, in tegendeel... ...oh, het zou zo'n voorrecht zijn... ...als die zalige harmonie onderling ook weer hersteld mogen worden... ...en dat er een betrekking mag komen op elkander... Als het volk gods op elkander. Maar ook tot al onze naasten. Om het goede voor elkander te mogen zoeken. Dat mocht u genadig willen werken. Dat de liefde de overhand mogen krijgen in onze ziel. En hij de dichter heeft getuigd. Het, het, het zijn de kinderen van een vader. Ze zijn van hetzelfde huisgezin. Zoete banden die mij binden. Aan het lieve volk van God. Wissen zij mijn harte vrienden. ...en het taal mijn tolk. ...het zijn de kinderen van een vader... ...ze zijn van hetzelfde huisgezin... ...we bestaan elkander nader... ...dan de band van de aardse min... ...als de levendige kerk in die liefdesoefening... ...wat meer voor de dag zou komen... ...dan zou er ook meer van uitgaan... ...zou u het nog eens willen werken... dierbare Heere Jezus... ...dat u de hoogste plaats in kwam nemen... En dat de liefde gods mogen zegevieren In de gezinnen en in de kerken, in de gemeenten. Niet alleen in ons kerkverband. Maar in de kerk dat Heeren in ons land zo verdeeld en verbrokkeld als ze is. Eh, dat we terug zouden keren naar de oorspronkelijke instellingen. Waar liefde zegevieren, Waar het woord gods opperheerschappij bij gaat. En koning Jezus het eerste woord. Zou u dat willen schenken en werken. Dat we met belijdenis van schuld terugkeren naar de God van onze vaderen en dat u kerk in ons land wilde bezoeken met geest en leven en daartoe ook vandaag willen gedenken al degenen die geroepen worden om voor te gaan en iedereen zijn eigen ambt wil sterken en ondersteunen en de geest geven in het voorgaan, in het preken opening, in het lezen ontsluiting, want in alles is toch nodig de invloed van de geest, anders is het menselijk. En wat menselijk is, dat is zondig. En wat zondig is, dat is verfoeilijk voor uw aangezicht en het is onstichtelijk voor de gemeente. Och, wil u ons daarin verzoenen en dat eigen weg nemen en het uwe ervoor in de plaats geven? Dat is een grote zegen. Als dat mag gebeuren vandaag, hadden we een aangename en een gezegende zondag. Zou u het willen schenken en werken en ons zo samen willen gedenken, ook in onze uitwendige noden. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen, of we nu jong zijn of dat we ouder zijn, maar meestal met het vermeerderen van de leeftijd, vermeerderd en verzwaart ze dikwijls ook nog het kruis. Het is wel gelukkig als we het kruis in onze jeugd mogen dragen. Maar het wil niet zeggen dat het weggenomen wordt. En daarom mocht u in willen gedenken naar wegstaat en toestand zieken, mocht een gezondheid ontvangen. Weet mochten mocht een gesterkt worden wezen en weet u naar een en rouwklagenden Oude mensen bij het klimmen van de jaren... in alle zorgen die er zijn willen sterken en ondersteunen en bekrachtigen en als ons samen gedenken naar de grootheid Uw genade op dat naam verheerlijkt werd in deze dag. Het rijk van de duivel afgebroken zou worden. En koning Jezus mogen zegen vieren, Onder jood en heiden, nu van u gescheiden. Om uw heil te kennen en te erkennen. Dat smeken we van u in de verzoening van onze schulden. Om het dierbare bloed als verbonds. Amen. Geliefden, in de gezongen psalm de dichter van de vrezen der Scheren en de schoonheid daarvan. De vrezen dat Scheren is die kinderlijke vrezen voor de Heilige God. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Een fontein ontspringt uit de diepte. Wat doet de vreze gods? De vreze gods mag inblikken door Christus in God. In die diepte gods... ligt de oorsprong van de vrezen gods. En u zegt de dichter... zijn dierbare leer verspreidt... een straal van billijkheid... daar ze alle onwaarheid had. Waarom is het een dierbare leer? Het is een dierbare leer omdat ze uit God is. Al wat uit God is... Wordt dierbaar voor de ziel die in de vreze gods leeft. En de vrucht daarvan is dat ze alle onwaarheid haat. Moeten we dan niet opmerken mijn geliefde vrienden. Dat er weinig van die tere kinderlijke vreze gods is. Die voortvloeit uit de kennis gods door Jezus Christus. U kunt het hier zien. Een straal van dat heilig wezen gods straalt af in zulke ziel. En die afstraling in die ziel werkt die kinderlijke vreze gods. Die de leer der waarheid bemint. Die naar nou de god der waarheid uitgaat. En die de onwaarheid haat. Het is mens door meerder waard dan het fijnste goud op haar Zulke waarde heeft de vreze gods. Een grote waarde voor de ziel. Een grote waarde voor de tijd. Een grote waarde voor de eeuwigheid. Wat houdt die leer der scheren in en die leer der zaligheid? Wel, het is een leer der verlossing. Het is een leer der verzoening. Een leer van volkomen voldoening. En de dichter had daar oog voor. Het was hem geopenbaard. En daarom prijst hij God in Psalm 19 in zijn schoonheid in het rijk der natuur, maar veel meer in zijn schoonheid in het rijk der genade. Die leer der zaligheid is voor degenen die hen leren kennen, meer dan het fijnste goud op aarde. Ach, mijn hoorder, al hadden we al het goud van de wereld, waren we er gelukkig mee? We zijn veel gelukkiger en met één vruchtje uit de vreze gods. Want al hadden we alles wat op de wereld is tot ons eigendom, als we sterven moeten we het allemaal achterlaten. Maar als we door genade de vreze gods mogen beleven, dan heeft het zijn vrucht tot in het eeuwige leven. In de tijd van de afscheiding werden weer dikwijls de lofzangen van groene wegen gezongen, ze zongen dikwijls dit vers. Ik ben met rijkdom overladen, wereldling, ik heb een schat. Ik mag mij in de weelde baden, die geen sterveling bevat. Er wordt wel eens gezegd onder de mensen Gods arme volk. Maar u hoeft niet Gods arme volk te zeggen. U mag wel gerust geloven, het rijke volk van God. Ze zijn de rijkste van de aarde. Wat zegt de dichter? T is het is mens dan meerder waard dan fijnste goud op aard. En niets kan haar glans verdoven. De leer der genade en de leer der zaligheid is van God gegeven. En dan leert men kennen dat er niets tegen op te wegen is. Het fijnste goud ter aard is niets niet op te wegen tegen de vreze gods en de ware leer der genade gods. In de hier in de Alblasserwaard woonde eens een oude bekeerde man alleen. Hij werd verzorgd door zijn buurvrouw. Op een nacht droomde hij dat er een engel bij hem stond. Deze zeide tot hem, de volgende dag zal de rijkste man van het dorp moeten sterven. Deze man was door deze droom zeer ontsteld. En het bracht hem bij de heer. Hij dacht, de rijkste man van het dorp, dat is de baron, dat is de rijkste man. En wat gebeurt? Die man komt een volgende dag op straat inderdaad een baron tegen. Hij nam zijn pet onder zijn arm en zei tegen de baron. Meneer de baron, ik heb een ernstige boodschap voor u. Ik ben er vannacht bij bepaald dat vandaag de rijkste man van het dorp zal moeten sterven. En ik denk dat u de rijkste man van het dorp toch wel bent. De waarom begreep het niet. Hij lachte en dreef er de spot mee. Maar wat gebeurt er? <tie> Die man gaat s'avonds nog even bij de buurvrouw koffie drinken en gaat naar zijn eigen woning. De volgende morgen gaat als naar gewoonte de buurvrouw brood en thee bij hem brengen. Maar ze vindt hem geknield voor zijn stoel. Daar lag het ontzielde lichaam in een geknielde houding, want hij was de vorige avond al biddende gestorven. Niet de baron, hij was de rijkste man van het dorp. En als die rijkste man van het dorp hing hij de eeuwige zaligheid in. En, van, en om die God nu tot zijn deel te mogen krijgen, of zijn gemeenschap bij vernieuwing weer te mogen ervaren, daar gaat nu al Gods volk om en daar zien ze naar uit. En bij die verwachting willen we u vanmorgen verder bepalen.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 Achterblijven. Wij vragen uw aandacht en wensen stil te staan bij ten eerste de belover aan wien hij beloofd wordt, ten tweede de belofte en haar inhoud, ten derde het gelovig wachten voor de henen die hij beloofd is. We zullen dan trachten met de hulp der scheren tot lering en enige onderwijs te, mo te mogen spreken. Maar vooraf gaan we zingen van Psalm 62, de versen 4 en 5. Maar gij, mijn ziel, wil toch voortaan met geduld op de Here staan. Op Hem staat mijn hoop en betrouwen. Hij is mijn troost en niemand hel. Mijn heiland die mij bewaart wel. Geen schand noch leed kan mij benauwen. Vierde en vijfde vers van Psalm 62. Zodder we u te willen bepalen bij de belover en aan wie zulke heerlijke belofte wordt gedaan. De belover is de God van Israël. En aan wie die heerlijke belofte gedaan wordt, is het volk van God, is de kerke Gods. De kerk van God hier op aarde is een kruisgemeente, die zijn nooit zonder kruis. Een gemeente zonder kruis, geldt niet als een gemeente van Jezus Christus. Van Christus heeft het zelf nagelaten, die achter mij wil komen, verlogen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Vandaar dat de kerke gods in het algemeen en ieder persoonlijk nooit zonder druk en kruis en kastijding is. Maar de dichter zegt hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Al is het dan ook dat Asaf zegt, ik was nijdig op de dwazen ziende der goddelozen vrede, want mijn bestraffing is er alle morgens. Evenwel. Heeft dit toch een toelichting nodig en moet met onderscheid bezien worden. Want er zijn twee zaken. Deze kasttijding moeten we niet vleeselijk opvatten. Het is pijnlijk voor het vlees, maar profijtelijk voor de ziel. En het gaat samen met zulke zoete en aangename vrucht der gerechtigheid, dat Gods volk van dat kruis ook niet af wil, wanneer God het niet wil. Er zijn twee zaken in op te merken, dat God nooit meer van zijn volk af kan en nooit meer af wil. En dat volk dat wil nooit meer van God af, ook. God kan van zijn volk niet af, krachtens eeuwig welbehagen en eeuwige liefde. Maar dat volk dat kan van God niet meer afblijven, krachtens die vernieuwing van de heilige geest. Het is die inwoning des geestes die in de ziel stand genomen heeft en waaruit zij werkzaam wordt. En waarin op haar om God zulke betrekking gewerkt wordt, dat die nooit weggenomen kan worden. Maar zolang de kerk hier op aarde is, dan wordt deze vereniging met God, die wordt dikwijls uitgeleefd in de diepte van kruis en van tegenspoed. ...opdat de kerk daarin geoefend zou worden. We vinden het bij de profeet Habakkuk... ...een man die ook niet zoveel ruimte voor het vlees gekregen had. Zie maar alleen op de tijd waarin hij leefde. De Chaldeeën hadden Jeruzalem overrompeld en ingenomen. En hij zag Israël weggevoerd worden en gebracht onder het harde juk der dienstbaarheid om getuchtigd te worden. Habakkuk beleefde en zag dat in een gezicht en in een profetie. Maar dat deed zijn ziel zo aan, dat hij daar zeer ontsteld over was. Habakkuk geeft ook te kennen, waarom God zulk zou doen met zijn eigen volk. Omdat ze tegen hun God gezondigd hadden. De gemeente Gods, de kerk des Heren komt de zonden hier niet te boven. En de waarheid leert hoe de Heren met zijn volk handelde. En dat is een opmerkelijke zaak. Want de handelingen Gods met zijn volk, Israël en Juda, waren als een type en voorbeeld hoe de Heren nog met zijn volk handelt. En u had Jeremia, had de wegvoering van het volk van Juda niet alleen voorzien, maar ook zelf meegemaakt. En de Heer had hem daarin onderwezen. Jeremia had twee vijgenkorven gezien. De ene was zeer goede vijgen en de andere waren zeer slechte vijgen. En u had de Heer gezegd, die goede vijgen, dat zijn de Joden die eerst weggevoerd zullen worden. Deze zullen eerst in gevangenschap gaan. En daarna de tweede wegvoering, dat zijn de slechte vijen. We vinden in Psalm 69, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En dat gold ook van dat volk van Juda, wat weggevoerd werd naar Babel. God had beloofd en in zonderheid aan die eerste weggevoerden, dat hij ze weder zou brengen. Die belofte lag daar en God kan van die belofte niet af. Hij kan zichzelf als de belover niet ontslaan van zijn woord en belofte. En dat volk kon ook van die belofte niet af. Want daar was hun verwachting en hoop op gevestigd. Die slechte vijgen, dat toont ons de ongelovige joden aan. Die het woord Gods verwerpen die er waren onder de voorhangers, onder de priesters, onder de tempel, bij de altaren, en die ook bij de huizen waren, dienende de afgoden. Maar die nu in de gevangenschap gingen, en die de gelovigen onder het volk van Israël waren, deze bewaarden dat woord, haar belofte, wat God gedaan had, dat hij hem weder zou brengen. En nu vinden we in ons teksthoofdstuk dus Habakkuk als een man die als het ware in dat visioen zijn volk vertegenwoordigt. En het volk van God als het ware vertegenwoordigt bij de Heer. En dan doet hij een hartelijk en een innig gebed. Hij herkent eerst de goddelijke rechtvaardigheid in het straffen. In het eerste hoofdstuk stort hij zijn klacht uit ten aanzien van de vijanden van de kerk. Want hoe gaat het met het volk? Ze werden veracht, ze werden verjaagd, ze werden geminacht. Een hoopje aan mechtig volk. En dat door een grote hoop goddeloze galdeën die over hen heersen. Ze werden overgebracht naar Babel en daar zeiden ze tegen hen, zingt ons eens een van de liederen in Sions. Maar ze antwoordden, hoe zouden wij een lied scheren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleef aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenk. Daar zaten ze. En ze bleven vastzitten aan hun God en aan de dienst van God. Hij hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. Daar zit de levende kerk van God onder een goddeloze heerschappij. De tempeldienst kwijt, de eerdienst kwijt, de offerdienst kwijt. Want de offerdienst kon alleen in de tempel des Heeren gedaan worden. En daar zaten ze beroofd van alles in diepe ellende. Mijn hoorders, laten we nu eens een blik slaan in de huidige situatie. Zoals ze in de wereld is, zoals ze in Nederland is en zoals ze in ons eigen dorp is. En vergelijken we dat eens met de toestand toen in Israël en Juda. Dan moeten we toch zeggen, ach wat een goddeloosheid. De zonde overspoelt alles. De wereld overwint alles. Er is voor God geen plaats meer. En er is haast voor zijn volk ook geen plaats meer. Iemand zou kunnen denken... En doet de Heer het zeker verkeerd? Nee, nee, Hij doet niet verkeerd, wij doen het verkeerd. Dat wist Habakkuk ook wel. Dat volk deed het verkeerd. Maar dat volk dat lachte onder de belofte van het genadeverbond. Ja, maar dat volk dat verbrak het verbond. En toch kon dat volk niet uitgeroeid worden. Waarom niet? Omdat uit dat volk de Christus geboren moest worden, de redder en zaligmaker. Dat volk wat zo gezondigd had, dat kon toch nooit uitgeroeid worden. Het bleef toch liggen onder de goddelijke belofte. Zo zaten de oprechten onder dat volk in Babel. Zelfs in die tijd, wanneer de kerk dreigde ten onder te gaan. Maar Habakkuk, wanneer hij dit alles in een visioen aanschouwde, heeft hij zijn ernstige smeking gedaan voor de Heer. Hij herkende schuld en de rechtvaardigheid Gods en de deugden Gods. En hij bad dat de vijanden toch niet eeuwig zijn heerschappij zouden voeren over dat volk. Hij zegt in het eerste vers van het tweede hoofdstuk, ik stond op mijn wacht en stelde mij op mijn sterkte en hield wacht om te zien wat de Heere in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Dat wil dus zeggen dat de profeet, wanneer hij gebeden had tot God, dat hij wachtte en uitziende op een antwoord. Wat zou God tot hem spreken? Wat zou God zeggen? Welke bestraffing zou hij als antwoord op zijn klagende bede ontvangen? Een voorbeeld voor ons geliefden. Een wakende wachter die de zaak van zijn volk voor het aangezicht Gods bracht. En de vrucht is, ik stelde mij op de sterkte op mijn wachttoren om te zien welk antwoord God mij geven zou. Wat was die gemoedsgestelte? Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, dat wil in het geestelijke zeggen, dat men een geloofsverwachting krijgt. De geloofsverwachting, die is gericht op de Heer. Men verwacht van hem kracht en sterkte en lering en antwoord. Deze geloofsverwachting wordt zelfs ook wel genoemd een sterkte of een kracht, omdat ze op Gods kracht steunt. Daarom wordt geloof ook zelfs een wachttoren genoemd. Neemt Noah eens zonder geloof, hij neemt een Abraham en een David zonder geloof, dan ziet u toch dat ze hun kracht kwijt zijn. En omdat het geloof zich op de sterke God richt, daarom wordt het geloof ook een kracht genoemd. Zo moeten we de tekst opvatten. Ik stond op mijn wacht, ik stelde mij op mijn sterkte. Het is een beeldspraak genomen van een wachter die op de muur de wacht houdt en uitziet, uitziende is wat er zou komen. Of welke vijanden hen zouden komen overrompelen of welk ander gevaar hen zou kunnen dreigen. Zo staat de profeet op de wachttoren uitziende. Wanneer hij zijn klacht uitgestort had voor de Heer, welk antwoord zou ik van mijn God ontvangen? Zouden de vijanden eeuwig heersen over zijn volk? Deze klacht wordt dan ook door de Heer beantwoord, Gelijkerwijs, We zeiden het eerste punt, wie de belofte doet, het is de Heer? Schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen op dat daarin lezen die voorbij loopt. De Heer zegt hetgeen ik u bekend ga maken, Habakkuk, dan moet u niet overheen leven. En u moet het niet voor uzelf houden, u moet het schrijven op duidelijke schrijftafels. Dat een iedereen het kan lezen. Met andere woorden, die man kreeg niet een tekst en was daarmee klaar. Nee, als een profeet Gods bleef hij werkzaam voor het nut van Gods volk. Schrijf het duidelijk en iedereen moet het horen, iedere moet het lezen. Ze moeten lezen en horen wat God van zijn, voor zijn volk zal blijven. Zo komen we dan bij de tekstwoorden. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen belover spreekt. De Heere komt aan het woord en belooft een gezin. Habakkuk handelt hier over de belover, wat de Heere in mij spreken zou. Die machtige God van Israël, wat hij spreken zal. Zou de Heer zich blijven onttrekken? Zou hij zich blijven verbergen van zijn volk? Zal hij nooit opstaan tot hulp en verlossing? Het is, mijn geliefden, dikwijls de gewoonte des Heeren geweest om zijn volk te onderwijzen door zijn woord. En dat doorgaans eerst door een woord ter belofte. Het is een opmerkelijke zaak. dat Die eerlijk door God bekeerd en gezaligd worden. Dat God ze doorgaans eerst voorkomt met een woord ter belofte. En dat toen alles hopeloos scheen aan hun kant. En toen ze gevoelden dat ze door eigen schuld onder het oordeel Gods verkeerden. En toen kwam die belofte. En in deze belofte dat de Heer tot zijn kerk komen zal, ligt vanzelf niet alleen de belofte voor het volk van Israël en de verlossing uit Babel in besloten, maar er ligt ook in een diepere zin de belofte in van de komende Christus. Want Christus zou in waarheid tot zijn volk komen en onder zijn volk wonen, wandelen en leven. Och, de Heere zou dat volk niet prijsgeven. Hij zou ze niet overgeven tot een algehele verderving en ondergang. Nu zouden we dan niet tot onze lering hier iets van kunnen opmerken. Voor eigen hart en leven. Zijn er ons die weten wat het inhoudt. Te liggen onder dat rechtvaardig oordeel Gods omdat we door onze zonden God beledigd hebben en dat we zijn heilige wet overtreden hebben en zijn majesteit en heiligheid gezonden hebben? Gevoelen we iets van die straffende hand Gods in onze ziel? Hebben we iets ervaren wat het zeggen wil dat God beledigd is en dat we nu door onze zonden onder zijn toorn liggen? en onder de macht van de zonde, en de macht van de duiven, en de vloek van de wet, houd daar rekening mee als de Heer komt om een belofte te geven, dat er enige kennis moet zijn van deze zaken. Wij houden niet van een zogenaamd tekstenkrijgend christendom, want die krijgen tekst op tekst. Nee, zo werkt de Heer niet. Maar dit is noodzakelijk dat we de werkelijkheid en de waarheid gevoelen in welke verloren staat dat we leven. En als de Heer een belofte geeft, dan geeft Hij er ook geloof bij. En nu weten we wel dat er in de gelovigen veel ongeloof overblijft, dat is zeker waar. Maar wanneer de Heilige Geest een belofte aan het hart brengt, dan doet Hij dat in de nood en in de ellende. Wanneer ze soms denken dat het kwijt en verloren is. Ja, laat ik het nog anders zeggen. Als God een belofte geeft, dan maakt Hij er plaats voor. Hij werkt erin en door. Ik weet wel, dat er beloften kunnen zijn omtrent het uiterlijke leven. Omtrent ziekten, omtrent geldnood aan huiselijke omstandigheden. Maar ik bedoel nu voornamelijk die beloften in het leven der genade. Die beloften in zonderheid waar Christus de inhoud van is. En in deze belofte in bijzonderheid, daar maakt de Heer eerst plaats voor. Want in de belofte ligt de gezegende middelaar. En u moet er goed rekening mee houden dat de belofte van de gezegende middelaar gegeven wordt wanneer er plaats voor gemaakt is in de ziel. Opdat we die uitnemendheid en de noodzakelijkheid van de middelaar leren kennen. Ik weet wel dat er een huisorde is die God met zijn volk houdt. En dat hij vrij is in de wegen hoe hij die houdt. Maar dit is toch zeker dat de belofte van de Christus in het hart en in de ziel daar gegeven wordt waar de noodzakelijkheid, waar de behoefte naar gewerkt is. Dus dat wil zeggen als men zichzelf niet meer kan helpen, als men zichzelf niet meer kan bekeren en als men zichzelf niet meer kan herstellen. En dan gaat de Heer in die verloren toestand iets beloven. En dat brengt ons bij de tweede hoofdgedachte, de belofte en haar inhoud. Wat was de eerste belofte die God gaf? We kunnen ze lezen in Genesis 3. Een belofte zonder voorwaarden. Er zijn in de Bijbel voorwaardelijke beloften en onvoorwaardelijke beloften. De voorwaardelijke beloften komen tot elk een die leeft onder de openbaring van het genadeverbond. Probeer uw aandacht nog even in te spannen. De voorwaardelijke beloften bestaan hierin dat de Heer beloofde zijn volk Israël in de woestijn het land Canaan te geven op het houden van zijn geboden. En zo kunnen we ook in Gods woord vele beloften vinden... dat de Heer belooft zijn volk het leven, de zaligheid en alle weldaden te geven... indien zijn de vrezen Gods komen te leven. Wij noemen dat de voorwaardelijke beloften. Maar toen Adam en Nova Eva het zo verzondigd hadden... toen hadden ze niets aan een voorwaardelijke belofte. Ze stonden schuldig voor God... Ze stonden in hun zonden en hun schouden voor God. En toen ging de Heer uit loutere genade een onvoorwaardelijke belofte geven. De belofte van de verlosser en de Messias. En wanneer er nu zondaren zijn, dus geen aardige lieve bekeerde mensen, die zich met teksten zelf wel kunnen helpen. Nee, als er nu zondaren zijn... Die niets kunnen opbrengen voor de Heer, Die ook geen vreze gods kunnen opbrengen voor de Heer, Die niets meer aan de Heer kunnen beloven. Als er nu zondaren zijn die alleen zondaren overgebleven zijn. Schuldige zondaren, verloren zondaren. Die niets meer kunnen opbrengen. Is er dan voor de zulke hoop en verwachting? Moeten zij aan een voorwaardelijke belofte voldoen. Ze kunnen niets meer voldoen. Ze hebben het geleerd dat ze dodelijk onmachtig zijn. Maar nu dat wonder. De eerste belofte die God deed was een onvoorwaardelijke belofte. En zo komt God nog in het leven van zijn kerk. Hij komt uit vrije liefde en uit zijn vrije welbehagen en goede tierenheid. En met een onvoorwaardelijke belofte van genade en van zijn liefde en van zijn heilige geest. En als de Heere dat doet, dan mag u wel zeggen, geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. O Gods volk, moet ik wel zeggen, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God in gij verwacht? En maar als de Heere komt... Dan heeft hij een belofte omdat hij het zelf wil. Geen voorwaarden waarin gij zelf moet voldoen. Geen werk dat gij zelf moet opbrengen. Maar alleen een genade. Maar als de Heer met de belofte in uw ziel afdaalt. Dan heeft het wel een gevolg in uw leven. Ik zou het nog kunnen verduidelijken met een voorbeeld van Abraham. Abraham werd op 70-jarige leeftijd geroepen uit Urder-Galdeeën. Geroepen toen hij een afgodendienaar was. De Heer stelde Abraham geen voorwaarden. En Abraham deed het ook niet. De Heer riep Abraham met een krachtige, onweerstaanbare roeping uit zijn zonden en schuld. Als een afgodendienaar. Als een verdommelijk zonder. En toen kwam de Heer hem beloven. Dat hij in hem het ganse aardrijk zegenen zou. Dus de Heer stelde Abraham geen voorwaarden. Als u zo doet Abraham of zo. Neem een onvoorwaardelijke belofte. Dus u moet goed opletten. Menigeen houdt een voorwaardelijke belofte voor een belofte van God en men eigent zich dat toe. Maar die belofte wordt niet vervuld, dat komt wel in de vrucht openbaar, maar dat komt omdat het voorwaardelijke beloften zijn in de Bijbel. Er zijn voorwaarden aan verbonden, door men eigent de belofte toe in eigen kracht. Maar als de Heer komt te beloven, dan wordt het ook vervuld. En dan is de vrucht daarvan, de vreze des heren, gelijk we in de aanvang u getoond hebben. Zo is het werk voor de grootste der zondaars uit vrije genade. En als de Heer wat belooft, dan maakt hij zijn volk met hetgeen hij beloofd heeft ook werk, werkzaam. En in die belofte krijgen ze de beloofde zaak ook wel van verre te zien. Wanneer het een belofte is aangaande Christus, leren ze in die belofte Christus kennen en erkennen. En hem als de gegevenen van God erkennen. En hij openbaart dan ook zijn Zoon in hun ziel door middel van zulke beloften. Als we in de schuld staan en veroordeeld liggen. En de Heer had zich openbaard in grote en dierbare beloften. dat hij zulke mensen genegen is en zijn zoon in en door die belofte komt te openbaren, zou dat geen werkzaamheden des geloofs geven, want geloof komt er vanzelf bij. Dan aanvaardt men die belofte, men neemt die beloofde zaak aan in de ziel. Ik weet wel dat er andere tijden komen, en dat het weer op de proef komt, maar het gaat er nu over, wanneer God de belofte in de ziel geeft, men neemt het aan en men aanvaardt het, men omhelst het met zijn hart. Want men gelooft, hem die het gesproken heeft, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Dus het is niet zo, ik heb een belofte gekregen en met die belofte ga ik dan op stap. En met dat doel, met dat doel komt de Heer niet te beloven. Nee, met die belofte kunt u niet op stap gaan. Met die belofte komt u aan een troon dergenaar. Dan krijgt u arbeid en werkzaamheden. Want het is u niet te doen om een groot man te worden. Het is u te doen om de belover te mogen leren kennen. O, ons vlees wil met de belofte in de hoogte. Maar de Heer wil ons met de belofte in de vernedering brengen. ...opdat we hem mogen leren kennen die de belover is. Maar ik zei, het is een eigenschap van het geloof... ...dat het de zaak in de belofte omhelst. Ik weet wel dat er duistere tijden komen daarna. Dat heeft Asaf ook ondervonden. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken... ...en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Dat was heel wat anders dan de werkzaamheden met de belofte en de vervulling van de belofte. Het gehele tegenovergestelde openbaarde zich in zijn leven. Hij werd door ongeloof al overwonnen. Zijn voeten waren bijkans uitgegleden van het spoor der godsvrucht. Maar we moeten terug tot de tekst. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn... De belover houdt het recht voor zich wanneer hij de beloofde zaak zal vervullen. En nu wordt de kerk wer werkzaam, maar daar moeten we ook weer voorzichtig in zijn. Want we lezen in het vierde vers, ziet mijn, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Dus mijn hoorders, het kan wel eens gebeuren dat een kind van God de belofte krijgt en dat hij ermee de hoogte ingaat. En het kan ook gebeuren dat hij het probeert zelf uit te werken. En dat is ook een vrucht van onze geestelijke hoovardij. En dan had het altijd verkeerd. Denk maar aan Eva, toen ze haar eerst geboren kreeg, ze dacht dat de belofte alleen vervulling ging. Ik heb een man van de Here verkregen. Het was een doodslager. En wat deed Abraham met de belofte? Toen het steeds uitgesteld werd, werd hij verleid door zijn vrouw en hij viel. Hij ging de belofte zelf verhaasten. We lezen dat Sarah zegt, Abraham, nu zie je toch wel, man, dat er nooit wat van terecht komt. Is maar één mogelijkheid, neem nu Hagar maar opdat ik uit haar gebouwd worden En Abraham deed al zo. En toch de belofte lag er. Hij zegt nog tot de Heere, oh dat is maar leven voor uw aangezicht. Wat heeft hij nu van zijn eigen werk voor vrucht gehad? Verdriet en smart dat hij hager genomen had... waaruit een spotter geboren is. O, oh, het is een grote zaak... als God de belofte blijft uitstellen... om dan God vrij te laten. Ik bedoel niet in dit opzicht... om dan maar gerust op onze lauren te gaan zitten. Nee, de Heer is getrouwen... hij zal de beloften vervullen op zijn tijd... en daar werkzaam mee te blijven. Want... De Heere spreekt van ter bestemde tijd. Hij vervult de belofte op zijn tijd en op zijn wijze. En houd dat maar in gedachten. Waar de Heere komt te beloven, daar belooft Hij hier zijn een zoon. Ik weet wel, er zijn allerlei beloften in allerlei verschillende omstandigheden. Maar we hebben het nu in hoofdzaak over die belofte die ons eeuwig heil en zaligheid aangaat door de kennis van Christus. Maar waar het geloof werkzaam mag zijn, en waar de ziel levendig mag zijn op het woord der belofte, daar vinden we een aankleven aan de Here en een gelovig worstelen met hem. Dat zien we nog kort in de derde plaats waarvan de dichter zegt, woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Waar de Heer de belofte brengt, daar wordt een levendige verwachting geboren. Want de belofte wordt aangenomen en omhelst, al is het dat het later geschud en beproefd wordt. Wanneer Mozes de opdracht kreeg het volk Israël uit Egypte te leiden, gebukt zijn onder de harde dienst van Farao heeft het geloof in God hem staande gehouden. De Heer had gezegd, ik zal aan mijn verbond gedenken. Wat ik gemaakt heb met Abraham, Isaac en Jacob. De Heer vervult zijn belofte op zijn eigen tijd. Als daar Mozes of aan het volk van Israël gelegen had, dan had het bij de eerste of tweede plaag al gebeurd. Maar er moesten tien plagen komen. Toen het volk van Israël uit Egypte ging, dachten ze aanstond zijn beloofde land te komen. Maar wat gebeurde er? Er gingen veertig jaren overheen. Maar de Heer heeft zijn belofte wel vervuld, maar op zijn tijd en door afgesneden wegen. Die beloofd is getrouw, die het ook doen zal. En nu krijgt Habakuk in het midden van die duisternis... ...en van die beroering en al die ellende... ...daar de goddeloze maar raak konden leven zonder gestraft te worden... ...en voor de kerk was er schijnbaar geen plaats meer... ...nu krijgt hij dat dierbaar antwoord van de Heer. Het zal tot een bestemde tijd zijn... ...dan zal hij het tot het einde voortbrengen en niet liegen. Dat geldt niet alleen voor degenen die in hun schuld en ellende zijn... Maar ook wanneer men verlost is geworden en de vrijspraak voor de ziel heeft leren kennen, dan komt de Heer nog wederom zijn volk door de beloften te leiden naar het hemelse kanaan. En welke beloften doet gij dan wel eens? Wel de belofte van die dierbare geest, gelijk hij tot zijn discipelen zeide, ik zal de geest als de trooster zenden. En wanneer die belofte gekregen wordt, wordt dat ook door het geloof omhelst. Net als bij de discipelen die wachten op de vervulling. En als dat nu één of tien jaar duurt, wat hij beloofd heeft, dat zal hij gewis doen. Toen de Heer aan de discipelen de belofte vervulde op de Pinksterdag, zeiden ze niet. Nu heeft de Heer de belofte zo lief waargemaakt. Nee, dit openbaarde zich hierin. Ter stond predikten ze Christus en verheerlijkten ze God, die zijn belofte had vervuld. Zo weindigden ze in hem. En zo gaat het zowel bij de naamvang als de voortgang... ...als de Heere de belofte vervult in het leven. Dan werkt hij op zijn eigen eer aan. En de een zal langer en de ander korter moeten wachten. Abraham heeft 25 jaar moeten wachten. En toen de Heer de belofte kwam vervullen... ...zegt Sarah niet... ...Abraham heeft mij tot een lachen gemaakt... ...maar de Heer heeft mij tot een lachen gemaakt... Al wie het hoort, zal met mij lachen. Ze herkende de gave van God. De Heere had immers de belofte vervuld. En zodat de Heer ook voor zijn volk Israël telkens van tijd tot tijd weer gedaan. Hij is een vervuller van het woord van zijn belofte en blijft getrouwd. Nu zouden we er nog verder over kunnen spreken dat de Heere een verbond maakt met zijn volk als die getrouwe verbondschot. De Heere maakt een eeuwig verbond met zijn volk, en de bondelingen die met Hem in het verbond komen, leren Hem ook kennen als een getrouwe verbondschot die uit zijn eeuwig verbond komt te beloven. En wat gaat Hij beloven? Dat kan verschillend zijn. Uit kracht van zijn verbond kan hij zijn volk verschillende zaken beloven. Hij kan beloften geven omtrent ons geslacht. Hij kan beloften geven omtrent de kerk. Hij kan beloften geven voor het persoonlijke leven. Voor het bevindelijke en zielenleven En veel meer andere dingen meer. We willen onze eigen bevinding niet op de preekstoel brengen, maar toen God hem verbond met mij maakte, beloofde hij dat hij zou geven wat nog geboren zou moeten worden. En dat hebben we toen vast geloofd dat hij dat doen zou. En dat hij het doen zou uit kracht van zijn zoen en zout verbond. Maar nu is er na die tijd veel geboren, maar weinig van te zien. Kunt u zich indenken dat we wel eens ten einde raad worden en gedurig maar bestrijding en aanvechting des duivels onderworpen zijn, waar de Heere alleen van af weet? Nu zouden we zeggen, we hebben een antwoord gehad dat hij zijn belofte te zijnertijd zal vervullen, omtrent de kerk des heren in ons land en omtrent de breuken van de kerk. En al is het dat de vijand alles dreigt te overstromen. En men zich ziet als in de kaken van de vijand. En dat de duivel met alles op de loop zal gaan. Evenwel ziet het geloof op die getrouwe verbonds Jehova. Omdat hij van zijn volk niet af kan. En omdat hij van zijn woord van belofte niet af kan. En wat doet nu het geloof? Het ongeloof zegt het komt niet. En het is niet van God. Maar het geloof richt zich op de Heere. Abraham zeide eens: Heere, Heer, wat zult gij mij geven? En David zeide: Heere, doe gelijk gij gesproken hebt. Het geloof richt zich op die belover, op die getrouw is in de belofte, die nooit zal laten varen het werk zijn er handen. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op ongrikbre steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het nou, Heer is vrij wanneer hij het vervult. Schrijf het op duidelijke tafelen dat iedereen het lezen die voorbij loopt. Zo zou ik ook moeten doen. Ik zou Gods woord moeten uitroepen in zijn trouw en in zijn belofte en in zijn grootheid. Ik zou u Gods woord ook moeten laten lezen. Ik zou het voor uw aandacht telkens weer opnieuw moeten brengen. Dat God de getrouwe is. Komt laten we er samen van zingen. Uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. De Heere wil ik verwachten, mijn ziel staat altijd voort. Op hem met ganse krachten hoop ik vast op zijn woord. Mijn ziel verwacht langmoedig, van die nacht waken zwaar, tot dat ander komt spoedig, en de dag opstaat klaar. En wat er verder volgt in het vierde, drie en vier van psalm 130. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal komen en niet achterblijven. Wat is hem te verbijden? Dat is geduldig hem verwachten. Het volk zat in kruis, in banden en in verdrukking. Maar zo hij vertoeft en uitstelt om te komen... Verbijt hem dan, verwacht hem met leidzaamheid en geduld. Als ook tot onze troost en verkwikking, zo hij vertoeft. Laat dat geen aanleiding zijn, dat we moedeloos worden. Maar dan moet ik mezelf ook tegelijk beschuldigen. O, dat verbijdend, verlangend en leidzaam verwachten. De uitgestelde hoop krenkt het hart. We mochten wel van met een dichter van psalm 22 zingen. En leert vertrouwend wachten. Dus dat vertrouwend aan wachten, dat moet ook geleerd worden. Ik hoor iemand zeggen. oh, ik kan niet buiten de verlossing en buiten de vrijspraak in de rechtvaardigmaking. Dat is goed. Maar denk erom. De Heere is vrij en werkt op zijn eigen eer aan. Israël werd verlost toen hun verwachting was afgesneden en hun beenderen verstrooid lagen aan de mond van het graf. Toen verwekte God Kores en verloste zijn volk. Dus het is niet zo zoals men wel eens hoort. De Heere heeft het mij beloofd en hij is getrouw dus ik heb hoop. En dat wordt dan soms zo koud en liefdeloos gezegd. Maar wanneer het werk Gods levendig in uw ziel is, dan is het anders. Dan maakt u ook kennis met de kracht van het ongeloof. Dan maakt u kennis met de grote noden van uw ziel. En dan komt u daarmee in de arbeid bij de Here. En dan de zulke min bijzonder beloofde Heer, zo hij vertoeft verbijt hem, al is dat uitgestelde hoop uw hart krengt. Eens komt uw begeerte, eens wordt uw verwachting vervuld, en die zal dan zijn als een boom des levens. Dit wordt ook nog tot onze troost en bemoediging gesproken. Ik zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht in nachten van beproeving en van aanvechting, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. O mijn ziel, wat buigt u neder, hoop op God. Mijn hoorders, wat is nu de kerk toch zonder geloof? In het vierde vers lezen we van mensen die op de troon klimmen en de Heer de weg voorschrijven. Zo moet het, of zo moet het, en gebeurt het niet, dan worden ze opstandig. Dat is een stand die ook in het leven van de des Scheren voorkomt en zo leren ze hun onwaardigheid meer en meer kennen. Wanneer nu de Heere in onwaarde komt te beloven, o, oh, dan mag men weer als een onwaardige, als een die alles verzondigd heeft, pleiten op het woord des scheren. En wat vader is er nu onder u die de zoon om een brood bidt? Die zal hem een steen geven? Of als hij om een vis bidt dat hij hem een slang zal geven? En die nou, gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven degenen die hem bidden? O, we mogen de Heer nog manen op zijn eigen woord en getuigenis en beloften. <kijkt> Wanneer Zacharias de belofte kreeg en hij niet geloofde, heeft de Heer de belofte toch vervuld. Maar hij heeft wel met smart zijn ongeloof moeten betreuren en bewenen en als een stomme over de wereld moeten gaan. Dat zijn ook onderscheidende standen in het zielenleven. De een krijgt te maken met de kracht van het ongeloof. En Maria als ze de belofte ontving. Boog onder het gezag van de goddelijke majesteit. Mij geschieden naar uw woord. O dat is een God verheerlijkend leven. Onder kruis en lijden. Te buigen onder het gezag van Gods wil. Van zijn majesteit. Zijn leer en zijn eer. Maar wat zal het dan straks eens zijn. Eeuwig zullen we dan ontslagen zijn van alle kruis. Van alle moeite en van alle lijden. Dan zullen alle beloften vervuld worden. Dan wanneer we door de paarlempoorten zullen binnengaan in de stad. In het nieuwe Jeruzalem. Alle raadsels waarmee we hier geworsteld hebben, zullen dan opgelost worden. Alle beloften die hier niet in vervulling zijn gegaan, zullen we eeuwig in vervulling zien gaan in de eeuwige verbondsgod zelf. In die getrouwe verbondsgod die het ook doen zal. O geliefden, laat ons toch het kruisje maar dragen. Het is voor ons weggelegd, het is voor ons nut. De Heer zal ons door alles heen helpen, totdat we komen daar waar, de, waar er geen kruis, geen dood en geen sterfelijkheid meer wezen zal, waar God alles en in allen zijn zal. Heft dan uw hoofd eromhoog, ziet hem, hij komt. Dan zullen we hem genieten, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensen hart is opgeklommen, wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben. De Heere zegene de waarheid, om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankzij. Och Heere, het mocht ons vergund worden om uw heilige geest te smeken. We hebben het van uw eigen woord aan mond gehoord. Dat een vader zijn zoon geen gift weigert die hij van hem vraagt. Hoeveel te meer dan gij. O, dat mocht voor onze ziel ook een pleitgrond worden. Een vaste grondslag die niet op onszelf... Gericht is maar die in u is. Een grondslag buiten onszelf. Maar wel tot ons eeuwig welzijn. Maar gij wordt verheerlijkt in het welzijn van zondaren. Gij wilt u zelf verheerlijken. En gij hebt een verlustiging in mensen. Dat is onbegrijpelijk. Dat u die zo hoog zijt. En toch nergens geen behoefte aan hebt. Dat u toch behoefte hebt aan menselijke liefde. Dat mocht voor ons een spoorslag wezen, voor onze ziel, als we het nog missen om het te zoeken. En als we er iets van leerden kennen, om u te bewonderen en te aanbidden. En daartoe mocht u ook de preken in het verder van deze dag genadig zegenen. En helpen in het voorgaan in deze middag. En ons in het luisteren om Jezus wil. Amen. De slotzang is van psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart heeft Heer gevoeld in alle hoeken. Uw woord, welk mij inwendig dus leert, benaarste U om mijn aanschijn te zoeken. Gij ziet dat ik het gezocht heb en geëerd. Keer toch van mij niet, Heer, uw aanschijn rein, en uw toren verstoot niet uw knecht. Gij zijt, Heer, mijn helper, trouw en oprecht. Verlaat mij niet, God mijn heiland alleen. Het vijfde van Psalm 27. Kent gemaakt dat zo de heren willen beleven, volgende week de catechisaties weer beginnen om 7 uur. De eerste twee keren wordt de catechisatie gehouden op donderdagavond, dus de 3e en de 10e oktober en daarna op vrijdagavond. En woensdag op de klasse Zuid te vergaderen, te kruiningen om half 2. Tot consulent van de klasse Zuid is dominee A. van Voorden aangesteld. Maar huwelijk en doopdiensten hoopt dominee Melant te doen, als hij kan. De preek is van, van de Brevaart. Eindig nu met de zegen. Mee. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo, maak ons uw beeld gelijk. O geest, zendt u troost ons neer. enige God... U alleen, zij al de eer. Amen.